8 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. De gewelddadige overval in Amsterdam was bij een goud- en zilverbedrijf. De politie heeft de daders achtervolgd tot in Broek in Waterland, een dorpje bij Amsterdam. Daarbij werd flink geschoten en er waren heel veel agenten bij. Vele, vele tientallen. En speciale eenheden natuurlijk, de DSI is ingezet, maar de hondengeleiders, de helikopter. Zes verdachten werden aangehouden, een zevende kwam om het leven. Even later werd er op de A16 bij Rotterdam nog een auto langs de kans gezet. De politie denkt dat die er ook iets mee te maken heeft. Het ministerie van Volksgezondheid gaat voorlichtingscampagnes over coronavaccins inzetten. Volgens het ministerie zijn er veel twijfelaars onder mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterden en dak- en thuislozen. Daarom komen er onder meer flyers in meerdere talen en filmpjes in wachtkamers bij de dokter en het ziekenhuis. De Belgische politie zoekt nog steeds met man en macht naar de zwaar bewapende militair Jurgen Konings. 250 mensen zijn aan het zoeken in het Nationaal Park Hoge Kempen. Daar in de buurt zouden schoten zijn gelost. De politie zoekt al twee dagen naar de man die extreemrechtse ideeën heeft en een bekende viroloog bedreigde. En IJsland zal morgen niet optreden tijdens het Eurovisie Songfestival. Iemand in de band is namelijk positief getest op corona. En dat betekent dat de beelden bij dit liedje komen van een eerder opgenomen repetitie. Many... En mocht IJsland de finale halen, dan wordt ook de opname getoond. Het weer nog, vanavond trekken de buien weg. Vannacht kans op mist, morgen zon, wolken en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Alleen nog wat vertraging op de N247 vanuit Amsterdam. Hoorn bij Broek in Waterland. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Wat is dit voor vreemde leegte, waarin ik al weken zweef. De mist is verdwenen, echter wat er overbleef. Zal nooit meer hetzelfde zijn. Er sterft een deel van mij. Hallo, hoe is dat speaking, please? Woensdag 19 mei op ZFM Radio weer een uitzending van Fan FM. Een programma waarin een echte fan twee uur lang nummers mag draaien van zijn of haar groep of artiest. Dit keer is dat Gert van Kuik over zijn favoriete band, The Kings. Graag zie je te welkomen, please. The Kings. Here are the Kings. weer een aflevering van FanFM... waarin een fan over zijn favoriete groep of uh, artiest iets gaat vertellen. Iets, ik hoop twee uur lang, dus uh, dat moet lukken. Vanavond uh, is dat de Kings. En wie hebben we daarvoor uitgenodigd? Gert van Kuik. Goedenavond, Gert. Ja, hoi. Nou, het was los. Uh, waarom, uh, waarom dit eerste nummer? Of, uh, nou, kondig het eerst even aan natuurlijk. Hè. Of zeg nou, iets over jezelf. Laat ik eerst even beginnen met te zeggen... dat het me bij bijzonder spijt dat ik ondanks mijn zorgvuldige... Uh, handelingen, dacht ik. ik dat een heel mooi stapeltje cd's gemaakt, goed genummerd, dacht ik. Zeker? Ja. Blijkt nu de, bij nader inspectie dat er een aantal nummers ontbreken. of verkeerde cd's bij het hoestje zijn gevoegd. Ik geef het maar de schuld aan het verschil tussen de internetopgave. en wat er daadwerkelijk op de cd staat, want dat scheelt enorm. Oh, ja. ja, ja. Uh, maar, maar dat geeft niet dat we maken er wat moois van. Ja, toch? Maar ja. Ik vind wel een zwak excuus van mezelf. Ik ben er zo lang mee bezig geweest. Je bent veel te eerlijk, niemand ziet dat hoor. Maar, dus, uh... Nee, weet ik wel jongen. Ja, daarom. Eerlijkheid uh, duurt het langs. Ja, dat ik is ben waar. Uh, Gert van Kuiken en ik ben al vanaf uh, 1964 uh, fan van de Kings. En dat ben ik mijn hele leven gebleven. En nadat wij hadden afgesproken dat ik hier twee uur lang uh, muziek zou mogen draaien. en iets zou mogen vertellen over de Kings. Ja? heb ik mij toch weer vanaf zondag enorm verdiept in de Kings. Want is, het is niet iets wat ik iedere dag draai. Sterker nog, er gaan weken en maanden voorbij... dat ik niks van de Kings draai. Er is zoveel ander goed materiaal uh, gekomen. En er zijn zoveel nummers. Het uh, is te veel om uh, iedere dag de Kings te draaien. Maar toen ik er weer in dook... toen snapte ik heel goed... waarom ik ook een enorme fan was, ben en blijf. Want het is een, uh, een tocht door je jeugd... en door het verleden. En ook gewoon door de eeuw... Uh, de kings zijn natuurlijk heel bijzonder qua teksten. Maar ze, weten, ze hebben het dus vermogen gehad, en nog steeds geloof ik, om tekst en uh, muziek uh, heel aantrekkelijk te doen zijn. En, uh, Mag ik vragen, want ze zijn in 1964 begonnen, hoe oud je toen was? Twaalf. Twaalf, dat is jong. Meestal ja. zeggen ze, een uh, rondje puberteit is eigenlijk wat je oppikt van de muziek. Ja. Dat vind je de mooiste muziek, maar 12 is heel jong. Ja, maar ik was natuurlijk uh, toen al <laughs> tegen de draad in. En in 1964. Oh. Was iedereen Beatle-fan? En ik natuurlijk achteraf eigenlijk ook wel. Ja. Maar ik had een vriendje op. Ik dacht dat het de Ulo was. Ik weet zijn naam van achter nog, Lodder. Wij waren, en dat was ook een vreemde snuiter. Ja. Maar wij waren met z'n tweeën heel standvastig in onze kinks uh, okay. Adoratie. En wij wilden niets weten van de Beatles. Dat is later natuurlijk enorm bijgesteld. Dus um, uh, de deze eerste hit, tijd of... of um, um, you Really, you really got, me. got Me. Ja, dat kon je mee brullen. En dat kon je, that, Klopt. Ja, dat ja, is ja, geweldig. Ja. En de Beatles hadden toch in het begin wat softer liedjes... Nou, lied... ja, sorry, ik ben een Beatles-fan, dus ja, dan moet je, je oppassen wat, wat je gaat oh, ja. zeggen. Oh, ja. Nou, ja. Ik vond het wel wat softer liedjes. <laughs> <laughs> maar uh, de Beatles zou ook op nummer 1 hebben kunnen staan bij mij. hoor. Zeker, ja. Ja. want die hebben natuurlijk fantastisch mooi werk gemaakt. Maar ik heb er nou eenmaal verknocht aan de Kinks en uh, daar ben ik dus nog. Ja, een beetje als, uh, als buitenbeentje. Je wou je uh, niet met de meuten mee. Uh, nee. Je vond wel, hup, oké. Okay. Ja, maar dat was net als Ray Davis. He. Die confirmeerde zich ook niet aan de massa. En ik deed het toen ook niet. En dat nee, was okay. waarschijnlijk wel heel bewust... dat ik me afzette tegenover ja. iedereen die uh, ah. voor, voor de Beatles was. Dan, maar was dan had dus je toch een Rolling Stone-fan moeten worden? Dat was natuurlijk een grote... Ja. Dat had gekund. Maar ook die, gekund, ik, Maar ja, ja. Kings was nog, nog aparter. En er was niemand van. <laughs> <laughs> ik was de enige... Maar die alle Adel, Adel Lotte, heette die, geloof ik. Ja, ja. Ik was de enige Kings-fan op school. Oké. Okay. <laughs> <Ik voelde laughs> <Ja>. fantastisch. <laughs> Dus zo is het gekomen. Hè? Ja, zo is het gekomen. En gebleven ook. Hè? Okay. Nou, vertel eens wat over You Really Got Me. You Really Got Me. Um, ja, wat valt er over te zeggen? Over het nummer zelf. Um, ik heb het de afgelopen dagen in... Uh, ik weet niet hoeveel diverse uitvoeringen gezien. Het is uh, krachtig. Het is ook eigenlijk het begin van, um, van de hardrock. En uh, in het algemeen uh, wordt dit nummer en, uh, wordt gezien als de start van de, ja, een beetje punk-invloeden, hardrock-invloeden. En uh, dat zal later op in dit programma ook blijken: dat de grootste okay. hardrock-band ever uh, dit nummer heeft gecoverd. Oh om, uh, om redenen van, uh, ja, dit, dit is eigenlijk hardrock. Oké. Okay. Of yep. ongepolijst. En. Um, de, de gitarist Dave Davis was ook een ongepolijst iemand. Die was uh, volst, nou ja, eigenlijk wel gek, moet ik zeggen. Toen ja, al, uh, ja. Ja, toen was ze maf ja. En Ray Davis was de dichter, de poëet en de rustige ja, okay. uiteindelijk leider achter de kip. Maar het was toch hun eerste hit eigenlijk, heb ik begrepen. Nou, ze hebben, <coughs> daarvoor hebben ze nog twee uh, singletjes uitgebracht. Uh, yeah. Long Tall Sally, Long Tall Shorty. En de tweede Onschiet Mij Even. En dat waren, uh, dit, dat waren twee goede nummers op zich, maar dat werden ja? geen hits. Okay. En de toenmalige platenbaas die had uh, bevolen, dat ging zo toen nog... dat als een derde nummer ook geen hit zou worden... Ja? dan zou de Kings verdwijnen van het toneel. Ai, en yes. ja, dat zou echt achteraf een drama zijn geweest. Het was overigens volgens mij uh, bijna dezelfde directeur die ook... Um, uh, de Beatles, of een collega van hem die de Beatles afwees. en die later ook nog, ik dacht Manfred Men, uh, de deur wees. Oké. Okay, ja. Maar dit nummer was een instant succes. Ja, dat geloof ik ook. Ja, het, het, het pak je meteen natuurlijk, hè? Ja, het pareerde met de We van die tijd. Ja. Hè? Dat, moest, ja. dat, dat, kon, dat kon hierop natuurlijk dansen. Het en, en, en, ja. dus was ook een periode van, uh, met name in Engeland, dat heel erg. Ja, hoe bollig was uh, gestructureerd. Een beetje ouderwets. En uh, met, met muziek die daar ook weer paste. En de kinks doorbraken dat met dit uh, echt ja. rauwe geluid. Ja. Want als we even terugdenken aan 1964... ja, dat was wel een uh, ja, tweede Wereldoorlog. De opbouw daarna natuurlijk. Ook heel ja. Engeland lag plat. Uh, ja. Ik denk, ja daarom. De maatschappij was een beetje aan het veranderen, aan het kantelen. En ja. uh, dus, ja. dat ze toen al dat soort goede muziek maakten, dat is toch wel knap hoor. Ja, ja dus uh, deze, in die periode, om goed later noemden we dat de British Invasion. Op dat moment uh, hadden we daar geen term voor natuurlijk. Nee. Maar het is ook wel aardig om te weten dat uh, Ray Davis oorspronkelijk uh, uh, cineast wilde worden. Hij is oh. een kunstacademie. Oké. Okay. En hij had eigenlijk gekozen voor de, voor de richting cineast. Dus hij wilde ja. filmmaker worden. En, uh, maar hij, hij, daar kwam hij heel veel mensen tegen. Onder andere John Lennon, die ook op een kunstacademie zat. Weliswaar niet dezelfde, maar wel uit dezelfde hoek. Okay. En uh, waarom hij dat deed, was dat in die tijd... die uh, colleges heel veel vrijheid lieten aan de leerlingen. En uh, Ray Davis was toen al eigenlijk anders... Hij was ook een rebel, zo'n beetje. Ja? Hij, ja? hij was een rebel. Ik, ik was maar een heel klein beetje. Hij was het echt. Dat was mijn voorbeeld wat dat betreft. Hij was echt een rebel en wilde dingen allemaal anders. Wat ik wel doen. willen zien, een 12-jarige rebel. He? Ja, dat, uh, dat. Nee, ik was zeker geen rebel toen 12. was ook heel lief. Daar, hiermee kon ik me onderscheiden. Oké, okay, we gaan door naar uh, de volgende, want we hebben een hoop uh, te draaien. We gaan nu naar de album Face-to-Face. Face. En. Uh, Oorspronkelijk zouden we party line draaien, maar dat hebben we al een stukje van laten horen. Dus we beginnen nu met de Dead and Streets. Ja. Of zullen we beginnen met Tires of Waiting? Jij mag kiezen. Uh, Tires of Waiting was eerder. Oké. Okay. Dacht ik. Maar die staat ook wel volgens mij op het Nou oké, okay, dan krijgen ja, we. Maakt uh, me. Als jij, als jij uh, Dead and Streets klaar, hebt, klaar ook prima. Dan heb ik ook alles. Te staat halen, klaar. Je, techniek is in goede handen vanavond. Ja, okay. daar komt ie. <laughs> nummer, hè, Ger? Gert? Ja, het past in de uh, eerste drie, uh, ik dacht dat het een van de eerste drie hits was. Ja, dat denk ik ook, ja. Het past in het thema van uh, een beetje ruw. Het, het, het, we hebben ook daarna nog Old Day en Old Tonight. Dat is ook een beetje in die serie van uh, ja, redelijk ongecompliceerd. Ja. Wel vernieuwend. En met een, uh, met een hele rauwe uh, gitarist, Dave Davis. Die, uh, gitarist. Uh, rauwe gitarist? Een rauwe een rauwe, Dat was okay, nogal sorry. ruw. Ja. Maar ja. Dat blijkt ook later wel uit hoe hij daarmee omging. Maar ja. uh, nou ja, het was een beginnend groepje. En uh, die hadden drie zitten achter elkaar. Dus dat was, uh, dat was ja, mooi. Dat was Kassa, ja. ja? dat was Kassa. Ja. Ja. Ik begreep achteraf dat Ray niet de allerbeste deals heeft uh, gesloten. Nee. Want <laughs> ik heb, uh, hij is nu uh, 64, bijna 60 jaar zit hij in het vak. Heeft ja. hij in het vak gezegd? Hij heeft 50 jaar bijna onafgebroken albums gemaakt. Klopt. Waaronder hele grote. En ik las laatst dat zijn vermogen nu geschat wordt op 15 miljoen. Oh. En als ik dat vergelijk met Paul McCartney, dan denk ik: nou, heb je toen nou ja. niet goed gedaan. Ja, hij dat heeft meer dan we. ik hoor, maar. Ja. <laughs> 15 miljoen, ik teken ervoor. Ja. 15 voor 50, uh, 50 ja, jaar werken. Ja. Dus uh, dat viel al een beetje tegen. Hij is zakelijk uh, niet altijd de beste deals gesloten. Ook met Pi Records had hij niet de allerbeste nee. deal. Ja, maar ik denk dat in die tijd, uh, 60, 70 jaar... een hele hoop van die bandjes belazerd werden. Je ziet ik, er heel veel managers die hebben... Oh, Beatles zijn eigenlijk ook belazerd in het begin. De Rolling Stones zijn belazerd. Ja. Ze hebben allemaal verkeerde managers gehad. En ze werden ja. zo door die maatschappij in een keurslijf gedouwd. En uh, ja, het geld kregen ze nauwelijks? Of zo. Ja, die, die, een van die eerste managers... Ian Page heette die, geloof ik. Die bestond er ook om een nummer... wat eigenlijk voor uh, de Kings bestemd was. Ja? Dat ben ik op dit moment even kwijt. Uh, heeft hij aan een ander gegeven. oh Tot de ontzetting van, um, van uh, Ray. Ja? Maar zijn naam stond er ook niet bij. <laughs> ah. Dus daar heeft hij nooit stuiver voor gevangen. Ja, ja. En ze werden natuurlijk... Uh, ja, ze werden links en rechts uh, belast Ook bij de Tours... Ja. was de manager en de en, en producer ja. de, dat waren vaak degenen die in dat moment ja. Ja. het meeste geld pikten. Maar dat had er op een of andere moment wel door, hoor. Oké, okay. ja, ik heb eerder nog met uh, uh, Ton heel gepraat van Kayak. Ja. En is zegt ja, het is allemaal geen vetpot, hè? Popmuziek ook in Nederland niet, hè? Nee. Hij moet op dit moment hebben van de merchandising. Eigenlijk, uh, hij had er niet van kunnen leven. Hij heeft ja. er een hoop naast gedaan. Zoals uh, musicals ja. schrijven en uh, muziek maken en zo. En ook voor uh, Joep van het Hek veel gedaan. Maar anders had hij ook zijn hoofd niet boven water kunnen hebben. Hij ja. zegt, elke muzikus op dit moment in Nederland... heeft meerdere baantjes. Uh, ik weet niet hoe dat nu zit. Maar uh, je bent wel ontzettend afhankelijk van... Uh, ja, tegenwoordig is heel anders toen. Want uh, merchandise hadden uh, had de Kings niet. Nee. Ik heb hier een beker van de Kings... Ja? Die heb ik een jaar of tien geleden uit Amerika laten komen. Nu, Echt? Ja, ja? Die, dat, dat was toen de enige manier om een beker te bestellen. Bij een oh. Amerikaans uh, ja. webshop van de Kings. Nu kun je ze overal kopen. Ja. Ik heb ook een t-shirt uit Amerika laten komen. Ja, ja. Maar tegenwoordig is merchandise natuurlijk ja, onontbeerlijk voor de groep. Toen was dat ja. helemaal niet. Ja, nee, zeker meer. Ja. Ja, want hij vertelde ook, ze kopen een t-shirt in voor 2,50 euro. Ja. En verkopen het voor 20 euro. Ik, ja. Ja, ik, was, ik heb een, bij het concert van Paul Maccart, een paar jaar geleden, heb ik een cap gekocht van dacht, 49 euro of zo. zo. Nou, wij hebben zelf een winkeltje gehad uh, ja. in, uh, in uh, Merchandise in uh, Zandvoort. En daar kochten we die caps ook in. En die kosten dan uh, 5, 6 euro inkoop. Ja. En het ja. feit dat er Paul Maccartje op staat, ja. dat maakt het zo duur. Hetzelfde ja. Met de caps van Max de Stappen. Ja. Het is een onbetaalbaar, ja. maar het blijft dezelfde eenvoudige cap. Ja. Alleen er zat een naam op. Ja. En wat voor merchandising-winkeltje uh, had je? Uh, hoe heet het ook weer? Uh, ja, wat voor spullen? Nou ja, merchandise, t-shirts. Oh, uh, maar van Noordwijk of zo? Games. Games? games. Hoe? En game, nee? Mario, Batman. Batman, ja, knuffel oh, okay. voor de kinderen. Uh, oh, We hebben heel games, veel ja. Um, ja. minions verkocht. hè. En frozen Millions, pieces. oh natuurlijk, die ook, ja. ja. Maar ook veel caps van de Beatles en van Rolling Stones... en van uh, ja? de Kings, weet ik eigenlijk niet. Hier is Zandvoort. Ja, de oh. kerk tot 2016, denk ik. Ik ken eigenlijk alleen die, die racewagenwinkel uh, of zo... die ja. een beetje dat soort verkoopt. Ik huurde van een uh, ferry en er tegenover... zat het winkeltje... oh Hoe heet dat nou ook alweer? We oh. worden oud, hè? De winkeltje, hoe heet dat, het winkeltje? Ons winkeltje? Ja. Ja. Wat erg. Nou goed, we zijn het vergeten. Ja, even voor de luisteraars. Uh, Gert wordt af en toe ingefluisterd door zijn vrouw. Dus ja. <laughs> soms is er een samenspraak dus. <laughs> ja, ik word ouder. Hè? Ik ben 68 en dat zal ik nooit zeggen. Nou, dat zou je niet zeggen hoor. Nee, dankjewel. <laughs> dan moet ik moet af en toe een complimentje uitvissen. Ja. Maar we hebben dat allemaal verkocht. ja, En dan weet je ook wat de inkoopprijzen zijn. Ik heb bekers van de Rolling Stones in alle, van alle uh, grote LP's verkocht. Die kocht ik een keer voor 95 cent. 95 cent, ja. ja. En die gingen voor een tientje weg. Ja. <laughs> maar niet zo veel, hoor. Het was niet zo heel populair maar goed. We nee, nee, hadden het over ja. de kings. Ja, ja. Nou, laten we doorgaan met het volgende nummer van Face to Face. Wat heb je? van ik laat me ook verrassen nu. Ja, dat woord uh, End Street. Ah, daar is wel een verhaaltje bij. Ja, oké, okay, daar gaat hij Ook een mooi nummer. Ook van ja. het uh, album Face to Face. Ja, het mooie is van. Dit nummer valt wel het een en ander te zeggen. Ik, ik merk het nu zelf ook. Het is een heel vrolijk liedje, als je het zo hoort. Het, het, het, het neigt tot meezingen, meeklappen en meedoen. Maar eigenlijk is het een heel triest liedje. Um, want het gaat over Dead and Street. Over, uh... Nou, laat ik even eerst beginnen met het zeggen dat uh, Raymond op, opgroeide. in een gezin met zes zussen en één uh, jongere broer, Dave. En hij ja. was de oudste Raymond. En um, ze woonden in een, een, in een gezin... wat uh, constant het musiceren was. Ja. Uh, moeder kon goed zingen. En vader kwam, als hij thuis kwam... had hij altijd even iets te veel gedronken. Dan was hij ook heel vrolijk met zingen. <laughs> ja. En uh, ze gingen vaak tot, tot diep in de nacht door... met, uh, met, met, met country, met folk, met uh, muziek. Okay. Dus daar, ja. daar heeft Raymond het uh, uh, van meegekregen en Dave... En die zijn toen samen een, uh, een, een bandje begonnen. Ja. Dat heette Eerste Leven. Na de hand werden dat de Kings. Maar vanuit het hele armoedige workman... Uh, uh, uh, hoe noemen we dat? Uh, gezin, ja. Gezin. Ja, ja. Uh, heeft hij heel veel in zijn carrière gebruikt... om uh, in teksten te verwerken. Ja, de armoede ja. en de sociale ongelijkheid... en het verschil tussen arm en, rijk en de middenklasse. Ja. En dat en stiet, daar heeft hij... Um, zelf het filmpje voor gemaakt. Dat was op dat, dat moment in uh, eind jaren 60, uh, was het redelijk nieuw dat dat er bij een een, een, nee, een, een 66, 66 jaar ja, ja. dat daar een clip van werd gemaakt en uh, Ray die uh, had zijn uh, liefhebberij uh, uh, cineast was hij toch niet uit het oog verloren. Dus hij had uh, daar een filmpje bij gemaakt. Ja. Uh, in zwart-wit en dat uh, was nog schokkend van het lied de armo. En de belabberde omstandigheden zien van de working class mensen in, uh, in Londen. Je ziet vuil, je ziet smerige mensen. Je ziet het is allemaal slecht. Toiletten buiten half afgebroken. En uh, in, de, in zijn hele carrière heeft Raymond dat als, uh, ja, als rode, rode draad gebruikt. En zeker ook in Derwent Wat eigenlijk qua beelden en qua tekst heel triest is. Maar ik, ik vond het heel knap dat je daar gewoon lekker op mee kon zingen. Zeker. Maar heb je ook eens naar de tekst gekeken? Den End Street is dat, uh, slaat het op zijn leven? Slaat het echt op een doodlopende straat waar hij woonde of zo? Of, uh... dat weet wel uit de buurt in ieder geval. Wel uit de, opgevuld, de buurt, ja. Hij wel heel billig. Heel, heel, ja, in, Londen illies. Noord of zo. Ja, ja, daar is hij opgegroeid. Dus ik neem ja. aan dat dat ook uit die contraille uit die, uh, was. Um, maar Dennis, die kan je natuurlijk ook zien. Een beetje een doodlovend punt van je leven of zo. Dat zingt hij ook. heb je hele leven lang gewerkt. Daar heb je het eigenlijk voor gedaan. What are you living for? zingt hij een paar keer. Oh ja. What are you living for? wat doe je het eigenlijk voor? Want uiteindelijk eindig je met niks. Ja. Maar dat thema komt heel vaak terug in zijn verhaal. Ja, maar dan moet ik ook denken aan Monty Python. die zingt van: Je begint met niks en je eindigt met niks. Wat verlies je? Niks. Maar tussendoor alles ook niks. Nee. Dus ja, niet te moeilijk doen, toch? Nee. Oh ja, en dat ook nog een leuk detail van, dat, uh, van die, uh, van die uh, song. Ja? Is dat uh, gaandeweg de opnames bedacht Ray, dat er eigenlijk een trombone in moest zitten. Ja? Want hij vond dat toch beter klinken. Dat mocht op dat moment helemaal niet van zijn uh, management. Want trombones, dat was, dat was not done in een popmuziek. Maar hij, had, hij wilde dat graag. Toen heeft hij de Engelse bond van musicians gebeld. Ja? En zei, ik heb een, trom, iemand nodig die trombone speelt. Nu. Ja, dat, dat, dat was wat moeilijk, want de paar mensen die trombone spelen... die zaten in de café en dat zou niet zo prettig zijn als die nu naar je toe kwam. Kan me niet schelen, had Raymond gezegd, ik wil nu een trombonist hebben. Nou, die kwam uiteindelijk ook, ja? lichtelijk aangeschoten. <lacht> en die heeft binnen een uur dit trombone deel, want dat komt steeds terug... Hè, ja, ja. bijloos op, uh, op de plaat gezet. Dus het was wel, ja, dat ging in die zeker tijd zo. Krap, ja. Ja, ja, ja, ja. Het werd niet allemaal van, van tevoren voorgekookt. Nee, nee dat is zeker niet. Nee. Heb je enig idee waardoor hij geïnspireerd is? Uh, waarom die, uh, ja, welke artiesten die als voorbeeld had? Uh, veel uit uh, rock and roll. Chuck Berry heeft hij uh, wat. Uh, uh, uh, uh, Long Sun is wel iets. Lee Hooper. Uh, Lee, uh, John Lee Hooper. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Ja, ja, maar hij heeft, ook in de eerste albums heeft hij wat covers gedaan, met name van Chuck Berry. Okay. Dus uit die hoek werd hij wel geïnspireerd in het begin. Ja, want rond die tijd natuurlijk. Ja, hij zal ook een beetje van zijn zussen meegekregen hebben. Hij he? zal? Van zijn is natuurlijk ook een hoop muziek op gemaakt. Ja, en... sterker nog. daar ja. zijn uh, later in zijn carrière ook nog een paar nummers over gemaakt. Ja? Oh. Two Sisters en Rosie Won't You Please Come Home. Oh, dat, dat nummer ken ik wel. Eerst, ja. Wat was dat een van zijn zussen? Uh, Rosie was een zus van hem. Die uh, was uh, getrouwd en naar Australië vertrokken. Ja? En dat was de zus met wie die heel veel goed contact hebben, bij deze een ellende kwijt kon. Oh, van en Arthur. Da, ja, ja, en daar ja, heeft ja. hij dus een, uh, een, een song opgeschreven. Later kwam ze terug. En, uh, maar er is nog wel iets gebeurd met die zus. Uh, maar dat komt zow, later ja. al. Ja, okay. Goed, we gaan weer uh, wat muziek draaien. We krijgen nu Mr. Pleasant, ook Ach. weer van face-to-face. Face. Ja, daar goed. komt hij. Iconische LP was dat. Ja, nog meer kwijt? Want je hoort. Je gaat helemaal nee, GELACH <laughs> een mooi nummer. Ik zag je al meezingen, dus we uh, hebben ja, niet de microfoon opengezet. Dus. Heb je het opengezet? Even, nee. heel <laughs> klein stukje. Ik heb uh, Ray was natuurlijk echt een gezinsman, hè? Waarom? En, uh, nou, hij kwam met een groot gezin en had ja? een, een zus met wie hij heel goed overweg kon. En uh, met zijn broer heeft hij natuurlijk uh, de Kings opgezet. Ze hebben wel heel veel ruzie gehad, maar uiteindelijk was het toch een gezinsman. En uh, je merkte ook dat hij van de Kings degene was. Uh, die langzaam toegroeide naar een dichter, een poëet bijna. En zijn ervaringen vertaalde in schitterende teksten, ook nu weer. En je merkt ook dat hij, dat merk je in de latere nummers ook... dat hij, er werd lang getwijfeld aan zijn geaardheid... of hij nou homofiel was of niet. Maar in veel van zijn nummers komt dat homo-achtige terug, ook hierin. Mr. Pleasant, Flirting Around With Another Young Man... Dat duidde oh, al op, ja, ja. Uh, op, ja. uh, op homo-achtige neigingen. Ja. En uh, dat was onbespreekbaar in die tijd. Lola heeft het natuurlijk heel erg sterk met het transgender. Ja. Ja. Maar dat komt vaker terug. Partyline heb je dat ook. Is see a she at all. Partyline, ja. ja, hello, who's okay. that speaking please? Is see a she at all. Ja. Uh, dus dat thema komt ook steeds terug. Maar hij is gewoon, hij is, gewoon hij is uiteindelijk hij is getrouwd toen hij 21 was, geloof ik. Ja, nee, hij is drie keer getrouwd, volgens mij. Ja, zelfs, drie ja. keer. Vier kinderen. Dus het was zeker geen homo. <lacht> nee. nee. Maar ik vond het weer een heel mooi nummer. Ja. Ik vind het iedere keer weer vrolijk. Ja, ik vind het ook inderdaad, ja. ja het thema, ja. thema is een man die zich voordoet als een geweldig iemand. En uiteindelijk, uh, after all, wordt hij helemaal afgezeken. Oh jee. Ja, ja dan moet ik ook denken aan. Uh, hier staat er helaas niet op. Uh, Follower of Fashion, hoe heette die ook alweer? Dedicated Follower of Fashion. Ja, hoe heet dat nummer? Dedicated Follower of Fashion. Ja, hè? Hij was... Hij oh, Dandy. Nee, dat is dandy. Dandy. Oh, nee, ah, dandy. dandy ook, ja. Dandy. Ja. ja, dat was een van de grote hits van Herman Hermans. Maar Dedicated Follower of Fashion nam die de hele mode-industrie mode op de hak. Ja, ja. Want uh, had hij een carnaby seed, had hij daar uh, wat gedaan... En hij vond het me vreselijk, die, den, die mensen die zich zo uitdorsten... en met mode bezig waren. Ja, ja. Ja. En dat, dat was dus dedicated follower fashion. Dat was cynisch bedoeld. Okay. Hij, hij was trouwens überhaupt heel cynisch in zijn teksten. Ja. Maar waarom heette ze het Kinks? Zeg je? Wat is de betekenis van de Kinks, van hun naam? Uh, nou, er zijn een aantal versies over. Maar een van de versies is dat het is afgeleid van Kinky. Dat ja. was in Amerika toen een ja, stopwoord, Kinky... En daar heeft iemand dan, en dan gaan de verhalen uit elkaar... Ja. kinks van gemaakt. Maar ja, ja. Nou, ik naam. heb ook wel eens gehoord dat kinks inderdaad is een manier... waarop je je, je kleed je dress of zo. Ja, dus, kinky. Ja. Nou, kinky is natuurlijk een beetje... Dus vandaar dat je het net had over een dedicated follower of ja. fashions. Dat waar zijn misschien ook een beetje. Hè? Ja. Uh, ja, nou, hij werd wel weggestuurd op een of ander feest. Omdat hij uh, er absoluut niet uitzag. Nee. Helemaal niet, <laughs> helemaal niet dandy. <laughs> maar heb ik ook dandy staan, eigenlijk? Uh, ja, maar die hebben we niet meegenomen, helaas. Okay. We gaan nou, nu Waterloo Sunset Drive. Oh, dat is een van de mooiste nummers. En daar is ook wel een verhaal bij. Ja, En die komt van de LP... Something Else by the Kings. Ja, yeah? Ook een iconisch LP. Ook. Ja, ja, ze ja Faze was iconisch. iconisch. Ja? Daar begon het eigenlijk mee. Het was eigenlijk de eerste... je zou kunnen zeggen conceptalbum... Want alle nummers sloten op elkaar aan. Ja. En in de oorspronkelijke versie was er tussen die nummers ook een verbindend geluid. Wat door de management werd uh, afgewezen omdat dat niet past in die tijd. Dus oh, er zijn wel okay. een aantal liedjes die beginnen met een ander lied met vogels of met watergeluiden. Ja, ja. Maar de bedoeling was dat al die liedjes aan elkaar gekoppeld zouden worden met een verbindende geluid. Okay. Maar waarom mocht dat niet van het management? Ja, dat was de tijd. Het management bepaalde wat er gebeurde. Ja, dat is waar. Ja. Ja, en uh, daar had wij uh, ja. heel weinig uh, invloed op. Ja, ja, ja. Oké, okay, hier komt ie. Ook een mooie. Ja, zeker. Een uh, iconische plaat. Door heel veel uh, collega's later uitgeroepen als de beste song van het jaar. En ook van de decade, geloof ik. En uh, hij is ook veel uh, gecoverd door heel veel artiesten. En uh, op het moment dat deze, uh, dit, dit nummer uitkwam... zaten de broertjes Tim en Neil Finn... Ja? die later Crowded House zouden uh, vormen. Die waren grote fans van de Kings. En die zaten op hun kamertje te luisteren naar Waterloo Sunset. En hadden voorgenomen dat ze ooit... Ooit zouden ze naar Londen gaan om daar te gaan kijken. Dat hebben ze ook gedaan. Huh? Ja, wat leuk. En toen ze, zaten ze alle op een bankje. Want Ray, Ray Davis zat zelf ook vaak. Om, als hij weer wat psychische problemen had. Want hij was niet geheel vrij van uh, zorgen. Um, zaten ze op een bankje. En toen zei de een tegen de ander van... Uh, het klopt. Ja, zegt Jan, het klopt. En dat was uh, omdat het beeld van dat hele Waterloo Sunset. Uh, met de gebouwen eromheen. Uh, ja, dat klopt helemaal. Dat heeft hij heel mooi beschreven. En het is ook. Um, ja, textueel natuurlijk erg mooi. maar ook de melodie is ook weer. ja, super. Ja. Het was ook bij hem in de buurt. Hij woonde daar he, in uh, Londen Noord, waar ja. Waterloo Station ook is eigenlijk. Ja. Yes. Dus, uh, hij, was hij heeft vaak... ook weer iets over zijn jeugd, ja. Ja, hij heeft heel veel over zijn jeugd. Eigenlijk is denk ik iedere. Uh, Iedere song wel min of meer terug te leiden tot zijn jeugd... Ja, ja. of tot de ja. val van Engeland. <laughs> tot de, de workman's... Ja. Uh, ja. Ja. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar wat je zegt, het is een hele mooie melodie. Je kan hem ook gewoon meezingen. Ja. En het is een melodie die blijft in je hoofd zitten. Ja. Ja. O, ook, ook na 50 jaar nog. Ook na 50 jaar. Ik, ik, ik, dit was 67 of zo, denk ik, zo uit mijn hoofd. Ja, heel goed. Inderdaad, ja, 67. Ja. Ja. En, en dat is dus nu... Ja. 54 jaar geleden. En nog kennen we hem, ja. Ja, ja, ja. ik denk dat de meeste van onze leeftijd... Ja. Angelique is wat jonger, dus dat zou misschien net ontgaan zijn. Jammer. Maar, die let ook <laughs> niet op. Nee. <laughs> <laughs> maar dit nummertje, dat onze leeftijdgenoten zullen dat... Uh, Hij zal op... ook wel in de top 2000 staan. Nou, daar word ik zo boos over, over die top 2000. Waarom dan? Nou, er staan op dit moment in de top 2000 drie Kingsnummers. Ja. Waarbij Lola, ik meen even uit mijn hoofd, op 496. Dat is de hoogste, ja. ja. En dan wordt de op 1600 of zo. <laughs> en Sunday afternoon op 1800. <laughs> dus ik, ik ben een ongelooflijke voorstander ervan... Ja. dat we de top 2000 splitsen. <laughs> Al nummers tot 2000. Ja. En dan, het is toch eigenlijk te gek voor woorden... <laughs> dat Lola wordt overvleugeld door Ab Abdul of weet hij... spring maar achter op een fiets... <laughs> Dat is, ja, spring maar achterop. Spring, spring maar op. achterop. Dat kan <laughs> toch niet. Dus ik heb een keer een, een mail gestuurd aan Top 2000. Ga het nou splitsen? Want dan al die oude nummers, die vallen langs van weg. Ja. Nog twee jaar. En Sunny Afternoon staat niet eens meer in Top 2000. Nou, dat, ik, dat, dat ja. kan niet. Ja, misschien moet je toch een of andere uh, doelgroep beginnen. Van ga op de Kingstemmen. stemmen. Hè? Nou, zover... Heel wordt, uh, achter je krijgen. Van, uh, ja, ja, ja, ik ben wel fan, maar ik, ben, ik sta niet op de andere, andere zijkant te schreeuwen. Maar ik vind Lola is iconisch. En ik dacht 4'96. Dan denk ik, ja, bedroef ik. <laughs> ik vind het wel een idee inderdaad. Ja. De, de laatste tien jaar op Hilversum 3 bijvoorbeeld. Of uh, hoe heet ja. dat tegenwoordig? En uh, ja, daarvoor op Hilversum jaar. Alles voor ja. het jaar 2000 mag je kiezen. Dan hebben we het zomaar even verdwijnt. Uh, Led Zeppelin ook. En Deep Purple. En Queen. Nee. Uh, ja. ja, dat zeg je. Maar ja, ja, ja, hou ja. maar het vast. <laughs> Je ik ziet ik zie de, de toekomst wel heel somber in hoor. Nou, nee, ik luister überhaupt niet naar de top 2000. Omdat ik nee? Nee. Ja. Ik, vind, ik word doodziek van al die commentaren tussendoor. Van, Ah, wat het nummer had ik. Mijn moeder dit. Of, ja, er wordt dus veel gepraat. Ik wilde ja. de muziek horen ja. met een toelichting over het Dat Zoals de uh, top 2000 GoGo. -Go, van die mooie filmpjes. Dat vind ja, die ik vind ik ook leuk. Ja. Ja. Maar ik zit ja. niet te wachten op, uh, op, op Martin Kees of Joop die vertelt dat hij toen uh, weet ik wat meemaakte tijdens het <laughs> nummer. En buiten dat, alle intro's worden weggeluld door die Dishockey's tegenwoordig. Ja, dat doen wij netjes niet. Hè? Wij laten de plaats nee, helemaal dat, horen. Hè? Ik prima. honderd goed. We hebben alleen wat meer luisteraars nodig, denk ik. Zo tot de top 2 miljoen. Dat hebben wij zeker niet. Er heeft al iemand geappt dat hij het leuk vond. Dus, okay. uh, we hebben in ieder geval één luisteraar. Mijn zoon? zoon? <laughs> nee, die kent mijn nummer niet, maar... <laughs> Oké. <Okay. laughs> Jongens, appen, hè? Als je wat hoort en het, is het leuk, gewoon appen. Oh, je kan ook iets aanvragen. Dan zoeken ja, in... we dat gewoon op en dan uh, draaien we dat... Uh... Ja, bel, maar wie moet ze bellen, dan? Ik heb geen telefoon. Ja, ze kunnen gewoon het... Uh, CFM-nummer. Steef uh, ja, uh, uh, voor dat hij me gebeld. Dat zou leuk zijn. Ja, dat is waar. Ik zal even het nummer zoeken. Ja. 023 5730 393. En wij hebben alle nummers hier bij de hand. Althans, dat denk ik wel. Ja, we kunnen via YouTube. Ja, dus miss je iets ja. en je vindt het leuk, laat het ons weten. Dan ja. uh, hebben we het idee dat we het niet helemaal van niks doen. Nee. We doen het wel voor onszelf, maar ook voor jullie. Dus 023 5730 393. Oké. Okay. En je kan natuurlijk ook op onze wikipagina kijken. Nou, doe dat maar niet. Bel maar gewoon 023 5730 393. Oké, okay. nou, ben benieuwd. En we gaan nu gauw door naar... Uh, uh, uh, nummer Dees, wat we in twee uh, uitvoeringen gaan horen. Welleke, het, ja, ja, maar niet achter elkaar. Nee, we gaan, je mag het dus door zeggen, toch? Ja. Oké, okay, ja? Ja. Okay, eerst komt de reguliere. Ja. Thank you for the days Those endless days, of sacred days you gave me I'm thinking of the days I won't forget a single day, believe me I bless the light I bless the light, the light's on you, believe me And though you're gone You're with me every single day, believe me Days I remember all my life Days when you can't see wrong from right, you took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today could be tomorrow. Light is dark, it just brings sorrow that it wake. the days Those endless days are sacred days you gave me I'm thinking of the days I won't forget a single day, believe me Days I remember all my life Days when you can't see what I'm going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 single day, believe me, I bless the light, I bless the light that shines on you, believe me, and though you're gone, you're with me every single day, believe me. Ja, het nummer D is, nou, jullie gingen enthousiast meezingen, dus je vinden het een mooi nummer. Dit is uh, een van de mooiste nummers. Uh, ik moet uh, nog bij zeggen dat de samenstelling van de Kings uh, bestond uh, oorspronkelijk uit Mick Avery. Uh, Pete Covey, uh, Dave en Dave Davis, dat was de oorspronkelijke bezetting. Uh, dus Pete Covey uh, was daar onderdeel van. Dit nummer is volgens mij uh, destijds gemaakt uh, ook voor zijn zus, omdat hij weg was, Australië. Oh, um, ja. dus dat bes beschrijft weer eens hoe sterk familieman die was maar uiteindelijk gaan we nu draaien de versie waar het er eigenlijk om gaat ja. en dat is de versie met uh, het koor en dat is, uh, ja, kippenvel ja? ja, je bent er klaar voor daar komt hij. thank you for the days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 Could be tomorrow The night is dark It just brings sorrow Let it wait Thank you for the day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 Te veel, zeg. Het is inderdaad een mooi nummer. Ja. ja, dat vergeleken met het eerste, de eerste uitvoering. Die toch, ja, dit was natuurlijk veel meer gedragen en met een koor erbij. Ja. Daarin was, uh, was Ray Davis, dit was een uh, opname uit de tijd dat hij al solo was. Maar um, het vernieuwende was wel dat hij uh, heel veel van zijn nummers... meeliet zingen door een koor... En uh, daar is ook een aparte cd van uitgekomen. En dit was... Uh, het nummer was opgedragen aan Pieter Quavy. Een van de oorspronkelijke oprichters van de Kings. Omdat hij in dat jaar... Uh, 2010 was dat, als ik het allemaal goed uh, herinner... Uh, overleed aan een ziekte. En omdat uh, Pieter Quavy en Raymond... wel goed met elkaar overweg konden... niet alle bandsleden mm -hmm. konden dat... maar zij toevallig wel... heeft hij dit nummer opgedragen aan Pieter Quavy... En uh, ja, de tekst klopt er gewoon helemaal. Het is wat aangepast aan de omstandigheden. Tempo is het anders. Begeleiding is anders. Maar het is kippenvel muziek. En dit zou uh, niet meer staan op een, uh, op een uitvaart. Nee, zeker mooi nummer. Ik, ja. Ja. ik zal nog even herhalen. Uh, het album heet The King's Choral Collection. Ja, het is blijkbaar Ray Davis' solo uh, gebeuren. Ja. The Crouch End Festival Chorus. Dus de King's Choral Collection. Ja, en als je wilt zien hoe dat live optreden is... dat is helemaal uh, ja, ontroerend, zou ik bijna zeggen. Het ja? Festival in Schotland. Dat is een enorm groot openluchtfestival... waarin de King's een paar keer hebben opgetreden. En daar zingen ze onder andere ook tijd... of, uh, you really Got Me, zingen ja? ze met een koor. En dat klinkt ook heel anders. Ja. Maar dit nummer klinkt echt, ja, super. Ik krijg er nog kippen van. <laughs> mooi, mooi, mooi. Ja, want ik lees hier op de hoest dat het uit 2009 is. Oh ja, dat, uh, dan is het 2009 was dus ja, ja, dat kan. Het was vlak na het overlijden van Piet Kweefi. Toen moest hij optreden in het festival. Okay. Heeft je ja. dit nummer opgedragen, Piet Kweefi. Nou, het is zeker een ja. mooi nummer inderdaad, ja. Maar als je die foto's ziet, het, het is een groot koor wat erachter eracht ja, staat. Het is een enorm koor. Ja. enorm koor. Alleen dat maakt wel indruk. En ja. het was ook nog in die tijd, was dat nou niet vanzelfsprekend... dat een popgroep met een... Kijk, uh, Procolherm deed het wel eens. Maar het was niet in, in, in die mate dat je met een, uh, met een compleet koor op een popfestival... Uh, nee, en dat was dus 2009, dus ja. Het ja. ja. was dan een tijdje verder. Ja. Maar was schitterend. Oké, okay. nu gaan we uh, tot, even tot het nieuws en het uh, reclame. Arthur and the Fall and Decline of uh, the British Empire. Dan ja. gaan we nummer drie naar Some Mother's Son. Oh, die is ook heel mooi. Ook, die ook heel mooi. mooi. Ja, <laughs> Daar komt-ie. in the field Someone has killed some other son today Head blown up not by not some soldiers gun, gun. in a trench One soldier glances up to see the sun And dreams of games he plays